Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Chipmachinemaker ASML wil uitbreiden. Het bedrijf wil samen met de gemeente Eindhoven bekijken of het daar ruimte erbij kan krijgen. De topman waarschuwde eerder al dat ze misschien naar het buitenland zouden gaan... als ze geen kans krijgen om in Nederland te groeien. En daarna trok de overheid 2,5 miljard euro uit voor ASML en andere bedrijven in die sector... Volgens de gemeente kan ASML ook in Veldhoven uitbreiden waar ze nu zitten... en is er daar plek voor 20.000 medewerkers. Siewert van Linden zit op dit moment in de rechtbank in Amsterdam... want de civiele rechtszaak tegen hem is begonnen. De Staat en de Stichting Hulptroepen Alliantie willen de bijna 30 miljoen euro terug... die Van Linden en zijn zakenpartners hebben verdiend... met een mondkapjesdeal, terwijl ze deden alsof ze geen winst maakten. Verslaggever Matthijs van Wiel is in de rechtbank... en ziet hoe Van Linden reageert op de beschuldigingen. Van Linden zit vooral heel erg nadrukkelijk Nee te knikken als de tegenpartijen aan het woord zijn. Ondertussen zit hij te twitteren en alles wat daar geschreven wordt soms te lezen en soms te corrigeren. Hij heeft ook het woord even kort gehad en hij zegt dat het voor iedereen altijd heel duidelijk is geweest wie de zakenpartner van de staat was, namelijk hun commerciële BV. Waarschijnlijk is de uitspraak pas eind dit jaar. En een man uit België die dronken achter het stuur zat is vrijgesproken, want hij blijkt het auto syndroom te hebben. En dat betekent dat zijn lichaam suiker automatisch omzet in alcohol. Het komt heel weinig voor en mensen die dat hebben, die weten dat vaak niet van zichzelf. In de podcast Napleiten vertelde een advocaat eerder ook over een Nederlander die daar aan leidt. Om te bewijzen dat hij dronken kan worden zonder alcohol te drinken, kreeg hij in het ziekenhuis twee flissen suikerwater. En hij wordt toch een katje lam. En hij zet, oh ja. zet gewoon letterlijk het ziekenhuis op stilte. Hij oh ja. flirten met de verpleegsters. Oh ja. Maar hij is constant gecontroleerd. Ja. Dus iedereen had kunnen zien dat hij niet dus. de, de fles aan de mond had gezegd. Dat hij geen alcohol had gedronken. Ja, nog een opvallend detail over de Belg met dat autobrouwerij-syndroom die nu is vrijgesproken. Hij werkt in een brouwerij. Het weer dan nog de rest van de dag een mix van zon en wolken... maar ook nog kans op een buitje bij een graad of 11. En vanavond koelt het flink af en komende nacht kan het gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Naar begin jaren 90, deze singel van C.C. Uh, Penniston En yeah. uh, finally Het is uh, even na drie uur Zandvoort Een hele goede middag, leuk dat je erbij bent Zandvoort op zaterdag nog uh, Bij je tot aan vijf uur vanmiddag En gelukkig zit ik niet alleen in de studio oh. Maar heb ik Dolly Tempierik ja, tegenover hoor. mij Hij heeft weer een slachtoffer I kunnen ja, vinden Ja, ja, ja. ik haal ze zo van de straat af uh. <laughs> ja. Nou Dolly, wat gaan we in uh, dit uur allemaal nog doen? Ja, dat is een goede. We, uh, uh, we hopen een telefoontje te krijgen van Fred Pijper... dat er weer een uh, doelpunt is gevallen bij de wedstrijd uh, FC Zandvoort tegen Velsebroek. Ja. Want het staat nu 1-1, voor zover wij weten. We gaan hem sowieso en... even bellen hoor. Oh, we gaan dus, uh... sowieso ja. even kijken hoe de voortgang is van de wedstrijd. Uh, dan gaan we ook kijken wat er voor evenementjes allemaal uh, de aankomende tijd zijn. En wat er allemaal te beleven is in een rond Zandvoort. We krijgen het hele mooie festival Bad hè, Zomerstart. Is heb mei, je daar nou he? wat nou over gehoord in mei? Ja. 10, 11 en 12 mei met hele grote artiesten. Ja. Onder meer Django nou, Wagner natuurlijk. Nou, zijn ze toch Nou, Django Wagner. Dat is 1 meter 85? Ja, maar wel in, uh, in gewicht. <laughs> hè. Groot genoeg, gro grote jongen. <laughs> Django Wagner, ja, die had ja. Uh, mooie iets uh, gemaakt. Hè? Ja, en dan onze Zandvoortse uh, artiesten. Hè? Ja. Daan en... Uh, nee, Siggy en... Dins. Dins. Dins. En en die, en mogen, Dins. die mogen dan voor, nou, de, uh, mee, voor ja, de kids... Mogen die op de vrijdag? Ja, voor de minus 18. Ja, leuk, leuk, leuk. Zo is het. Nou, daarover straks ook veel meer. Oké, okay, je dan aan ga de ik kaarten even opzoeken. Kaarten kan oh. kopen, natuurlijk. En uh, we gaan ook nog zo dadelijk even praten met, uh, althans wij niets, maar ze hebben vanmorgen gepraat met uh, Michel Vaas. Want uh, ja, heel uh, treurig. Vindt het het Zandvoort al negen jaar een uh, begrip, maar het gaat dit jaar niet door. Ik gaat het überhaupt nog wel een keer door? Nou, je hoort het straks uh, in, het, uh, in de reportage van uh, vanmorgen. Bij Goedemorgen, Salve Toen Hans Botman en Ger uh, Loogman. Uh, met uh, Michel pra Spraken hier in de studio aan de tolweg 10A. En wij hebben weer hele lekkere muziek voor je: de Blow Monkeys. Het be niet zo zijn. de uren. Your bed is made, then baby, it's too late. Yeah, there's no hope for a hungry child whose joker is wild. They take all hope away, and by the end of the day, well, I just about had enough for the sunshine. You, say, you know it doesn't have to be that way. You, when you walk out the door, you gotta ask for more. You gotta ask for more. It doesn't have to hurt that way. You're just count the pain. You've only got yourselves to blame For playing the game There's no hope for the hungry child No wonder Whose joke is wild And they take all hope away And I just can't see the sense of my mind's a hey. And I just about had enough of this sunshine, hey, hey Blocked it out Say, you know it doesn't have to be that way You, you when you walk out the door out the Baby, you gonna ask for more ask For more. Oh, society, don't take a tip from me now Dat, uh, ook weer een plaat uit de jaren 80 En uh, it doesn't have to be that way. Straks gaan we meer over dat mooie festival zomerstarten Zandvoorts. Maar eerst gaan we zo dadelijk naar het voetbal toe. Hè? Naar uh, het eind van de eerste helft van de wedstrijd vandaag tegen Velsenbroek op Duintjesveld. En deze hebben we ook nog uitgekozen voor Kim Wilds. Wat minder bekende plaat, maar wel uh, heel goed. Uh, deze van uh, Kim Wilds en View uh, from a Bridge. Nou, zo dadelijk gaan we weer naar, naar, naar Piet Pijper, naar uh, de wedstrijd. Hè. We zitten zo'n beetje tegen het einde van uh, de eerste helft. We verlieten Piet net dat het 1-1 uh, uh, gelijk uh, stond. En we gaan eens even kijken wat, uh, wat het uh, nu gaat uh, doen, uh, de wedstrijd. Uh, nou, niks. <laughs> Oké, okay, dus... Uh, we gaan het zo dadelijk nog even proberen, eerst een uh, plaatje nog. En dan komen we bij Piet Pijper daar op uh, Duintjesveld. Als het lukt hè, met de telefoon, uh, krijg je hem niet te pakken, Dolly? Nee, het contact wil niet tot stand komen. Het wil niet lukken. Nou ja, we houden vol en uh, dan hoor je als het goed is zo dadelijk Piet Pijper. Met het eind van de eerste helft uh, ja, is het nog steeds 1-1. Dat naar deze van uh, Tina Turner. Ah, deze draaien we nog wel een keer hoor. We gaan naar uh, Piet's toe op uh, Duintjesveld. Want uh, ja, we zitten tegen het einde van de eerste helft, volgens mij, hè, Piet. Nou, we zijn, net, uh, zijn het veld af, ja, we lopen net het veld af. Dus oh, okay, okay. Het is inderdaad, ja, inderdaad rustig. Ja. ja, hoe is het uh, verder uh, verlopen? Uh, het is een hele 41 leuke wedstrijd. En uh, de stand is nog 1-1. Dus er is niet, uh, geen punten zijn gemaakt. Er is wel heel veel gebeurd. In de 25e minuut was een, uh, een pegel en die uh, was zon van de VSV en die werd uh, onderweg door een arm van een VSV-speler geraakt. Een dus dat was eigenlijk de kans om uh, even een, een voorstel te pakken helaas. Uh, voor ons, uh, Fernando is die uh, vizier stond niet helemaal scherp. En, uh, Strafschot best stopte de keeper, dus het bleef 1-1. Ah, zonde. Even later was er weer een, een scrimmage en uh, weer een schot van Fernando zijn Weer de keeper die in zich zeer, zeer bijzonder op de die is Een bijzonder goede keeper. Ook een derde keer nog een voorzet van Jelle De Haan die die ook stopte. Dus we kregen hem er niet in en we krijgen hem er niet in. 35e hebben weer een, een kansje, weer hetzelfde keeper, corner, en net voor 7 37e weer zo'n aanval. Kortom, het lukt ons niet om te scoren, met name Fernando Luis die staat niet helemaal op scherm. En uh, ja, het is jammer voor ons, maar het is een hele leuke wedstrijd in een hoog tempo, dat speelt en uh, nou, dan beloofd wat voor de tweede helft. Af en toe een buikje tussendoor, dat is ook wel leuk. Voor de afkoeling zou je zeggen, maar het is een leuke wedstrijd. Nou, mooi. Helft. Ja, en heel, heel veel kansen toch als ik uh, ja zo hoor, dus uh, we gaan uh, vol vertrouwen zo dadelijk de tweede helft in Piet. Oké. Okay. Oké, okay, tot zometeen. Uur. Dankjewel. I don't touch no wheel, cause I got a chauffeur. First class, how I get around the world. Just mess me with the drama, unless you come me with the commas. Double the oh, DJ telling the sound up, cause we bout to pour the rounds up. The From Jersey to Ibiza they say it doesn't get sweeter. Feel my body better. Now I'm here. don't wanna know your vibe, oh yeah. Oh, yeah. Listen to me, I put some carrots in your yeah, hair. Yeah. Make this stitch up, I wanna put it in the ring. Wanna give the ass, serve it like a dealer. Keep it out though, I'm thinkin' in the middle. I'm begging Joe Bird, it couldn't feel no will. Her favorite pitch in a pot, alright. She a you, know what? I just feel it till it likes her lines. Pow take your shit to the star. Have a play with you, be a war one. From Jersey to Ibiza, they say it doesn't get sweeter. Feel my body. Ja, deze Tyler die had een uh, grote hit uh, met uh, Water. En uh, dit is de nieuwe single die wij zojuist draaiden. Nou ja, ben je wel eens bij Vintage at Zandvoort geweest, Dolly? Ja, natuurlijk. We hebben ja, he. ook wel eens uitzendingen daar gedaan. Volgens mij gedaan. ook. Radio Zandvoort Lunch, dat hebben we daar wel eens gedaan. Oké, okay, en uh, ja. Ja, waren ze niet ook vroeger bij Camping de Branding? Uh, waren ze ook, dat hè? was daarvoor, maar toen groeide het eruit. Hè? Ja. Ze konden het allemaal niet meer plaatsen. Er was zoveel animo voor op een gegeven moment... dat het de spuigaten uitliep. Op dat, uh, dus ze moesten toen naar een groter terrein uitkijken. En dat werd uh, hey, Peter Zuid. ja. ja. Nou, oké. Okay. En uh, grote barbecues, uh, nog door uh, Jacques Jongmans uh, verzorgd. Ja, ook nog, ja. Dus. Ja, nou ja. Ja, ja, ja. Maar ja, ik, ik, ik stond wel eens zo te kijken. Ik denk, ja, als hij zo nog een keer door blijft groeien, dan, dan... past dat straks niet eens meer op dat pedus uit. Nee. Dat het, ieder jaar zag je het groter worden, hè? Ja. Ja, en dan, uh, ja, dan krijg je ineens dat daar uh, asbest uh, aangetroffen is. Erg, ja. En dat ze dus een uh, andere locatie uh, moeten zoeken. En die is er niet. Nou, die is het niet gelukt. En uh, Michel was vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort en hij sprak met onze collega's. Heel oh. dat het niet doorgaan Die hebben het negen keer georganiseerd, ja. Michel. Ja, klopt. Uh, en ik vond ik, ik het altijd een, een, een prachtig evenementje, weet je. Is het ik bedoel, het ja, jij ook natuurlijk. Ja. Te, maar kijk, het was, het was heel erg toegankelijk. En uh, prachtige busjes en dingen. En, uh, nou, misschien kun je eerst even uitleggen waarom het dit jaar niet wordt gehouden. Nou ja, algemeen bekend: de trein is gewoon zwaar vervuild. Ja, Er is ook asbest er natuurlijk op gevonden, dus wij mogen er uh, voorlopig niet op. Nee, er staan hekken en. en er die... staan hekken omheen. Ja. En dus, dat was zo, natuurlijk al een op... tegenvaller, hè? En, maar ja, toen ben jij wel gaan uh, zoeken naar eventuele alternatieven. Ja, nee? ja, ja, dat heb ik ook samen met de gemeente gedaan. Uh -huh. Alleen het voordeel van deze locatie op parkeertrein de zuid is... die zit zo centraal. Ja. Ja, is, even heel platvloes, je zit met je kont in de duinen. Je ja. zit twee tellen van de zee af ja, en vijf wel. minuten van het dorp af. Ja, ja, helemaal top natuurlijk. En onze bezoekers, die bezoeken ook het dorp. Want bijvoorbeeld de restaurantjes die worden op de zaterdagavond en op de vrijdagavond... Door, die bezocht door onze mensen. ja. ja. Stel nou dat wij in Noord zouden gaan zitten. Wat een alternatief zou kunnen zijn. Ja, dan gaan mensen niet naar het centrum toe. Nee. En niet naar de zee toe. En niet naar de duinen. Dus nee. dat eerste is gewoon de kracht van Vincent Zandwoord. Dat mensen overal naartoe kunnen. Ja, zeker, zeker. Ja, Want jullie kregen niet alleen mensen uit, alleen mensen uit Nederland. Maar uit de hele wereld eigenlijk. Hè? Ik zag Russen uit de hele wereld. Nou ja, maar het, nee. uit een hoop landen. <laughs> uit een hoop landen in ieder ja, ja. geval. Ja, toch? Nou, maar voornamelijk, voornamelijk Frankrijk, Duitsland, uh, België. En we hebben mensen inderdaad uit Rusland gehad. Ja, ja. En hoeveel, hoeveel mensen komen erop af? De laatste keer hadden we 150 auto's. Ja. Dus dat zijn alleen de auto's. Ja, precies. En als je gemiddeld daarna gaat dat er twee personen in een autootje zitten... ...heb je 300, 350 man. Want kinderen ja. komen mee. heb je zo'n weekend 350 man rondlopen. Ja, en, en er komen wat familieleden bij. En, en komen bezoekers. Mensen, heel veel bezoekers. bezoekers. Ja, he, toch? Ja. He, ja. want uh, ja, het is natuurlijk prachtig om te zien. Die oude vormsvagen. Ja, uh, mensen vinden buschers. het prachtig. Ja. Maar het zijn voornamelijk busjes, hè? Volkswagen. Als het maar Volkswagen is. En maakt niet uit wat? Als het lucht gekoeld is, maar nee, je ja. moet een luchtgekoelde motor zijn. Nou, je kan niet met een nieuwe Volkswagen nee. golf komen. Er nee, geeft zeker lukken. geen elektrische troep. Mee. <laughs> nou, dat is duidelijk. Nou, dat was de helft van de kijkers. Ja. Van de die, zijn, die zijn nu afgehaakt. Ja, Houdo! Maar goed, uh, je hebt zelf ook een prachtig busje. Hè? Uit ja. welk jaar is die uh, Michel? 65. 65? Ja. 35, bijna uh, 60 jaar oud zeg. Die is net helemaal gerestaureerd. Van boven tot beneden. Oké. Okay. Die is weer helemaal nieuw. Dat is een de motor erin en alles heb je erop en erop. Ja, die, heb, die motor die heb ik. Uh, Lucht <lacht> <Gekomt, hè>? uiteraard, <de gevoel>. ja. <lacht> eh, elektrisch, <hè>? <lacht> <lacht> uh, Die motor die is er een jaartje of zes geleden. heb ik die helemaal gereviseerd van boven tot beneden. Ja? ja? Zo, knap hoor, ja. Ik zag je dat uh, zelf? Ja, echt ja. hoor? Ja, maar dat stelt natuurlijk helemaal niks voor. Nee, nou, ja, maar nou, ik, nou, ik zag ik, motor. Bij de voorbereiding <lacht> heb ik gezien dat je hem uh, weer terug kreeg. Maar dat stond op een trailer en toen werd hij gebracht. Ja, klopt. Dat moet je verder opbouwen. Oh ja, oké. Okay, ja, ja, ja, ja. Ja, hij is daar gespoten. Oh, gespoten was hij alleen. Oh, nee. Ja, ja, ja. Oh. Een nieuwe neus zit erin. Nieuwe stukken die, die echt slecht waren. die zijn. Allemaal vervangen. Ja, ja, ja. De onderkant was knetterhard. Daar hebben ze niks aan gedaan. Nee. De neus is vervangen. Stukken van het dak. Van de ja. deurtjes. Ja. Die auto's zijn bijzonder veel waard, hè? Uh, ja. Ja. ja. Ja. Waar praten we dan over? <laughs> heel veel geld. Ja, maar ja, wat is heel veel geld? Eh... Um, Zo'n bus, zo'n T1, waar ik dus in rijd, ja, ja. dus met het veetje aan de voorkant. Een, een slechte staat, rond de 30. Je maar meent het. ze staan op. op uh, er is er net eentje geveild in uh, Amerika. Dat is een Samba, dus die heeft ook de raampjes in het dak. Dat is de luxe uitvoering. Die is verkocht voor 220.000 dollar. 220.000 dollar? Dus 200.000 euro, goeie dag, zeg. Ja, dat is een hoog geld. Ja. Bussen staan nu op marktplaats uh, 40. 70.000 euro. Dus dat ja. is een beetje jouw pensioen dan, uh, jouw auto. Hey. Daarom heb ik hem ook. Ja. <laughs> ja, dat begrijp ik. Ja, ik heb een eigen bedrijf, dus je bouwt geen pensioen. Nee, dat is nee. waar. Ja, over je bedrijf gesproken. Jij hebt een Miracle Media. Ja. Jij doet heel veel he, met, met uh, beplakken van, ja. van auto's ja. Ja. En, ja. en banners en weet ik het allemaal. Als het maar, als, zodra het reclame is, dan doen wij het. Ja. Het, is bij ons, het is bij ons heel simpel. Uh, jij gaat een eigen bedrijf beginnen. Je gaat naar de Kamer van Koophandel. Je hebt je nummer gekregen. Je komt naar ons toe. En wij regelen van A tot Z die hele hebben en houden. De bedrijfskleding. De... Alles. Je begint met je visitekaartje en je eindigt met een heel pand ingepakt. Ja, ja. en, en, en ja, met een restaurant de Menukaart. menukaart. Oh, ja, doe je ja. dat, dat soort dingen ja. moet, doe je allemaal. Ja. Ja, ja, ja, ja. Vlaggen, je... Ja. kleding ontzettend veel. En nou goed. weet ik dat je, uh, uh, ik weet niet of het de tweede Grand Prix ook gedaan hebt... maar de eerste Grand Prix was je heel druk bezig met city dressing. Dus, uh... Ik heb ze tot nu toe allemaal nog gedaan en de volgende komt er ook aan. Ja, dat ga ja. ja, je ook weer ja. ja. doen. Ja. Wat, wat, wat ga je precies doen dan ongeveer? Ja, het, hetzelfde concept als wat we altijd hadden. Uh, alleen... Er komt er waarschijnlijk iets nieuws bij. Daar kan ik nog niet veel over vertellen. Waarom niet dus daar, vertel? zijn we, daar zijn we mee bezig. <laughs> Omdat dit de radio is. Ja. <laughs> mensen, mensen kunnen het ook niet zien. Maar. <laughs> maar, nee, maar we, we zijn er wel weer vol op mee bezig. Ja. Oh Leuk hoor. Ja, de grap is, Heel wij leuk. kennen elkaar best uh, redelijk goed. Dus we zijn redelijk amicaal ook uh, naar elkaar toe. Ja, Je zegt geen uur. Nee, ik dan zeg op, geen nieuwe. Ja. Nee, dan ben ik mee gestopt. We kussen ook. <lacht> <lacht> nou, het begon dat je niet kunt... Oh, jij kan het nu wel zien, hè? Wie je <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> maar maar jij, uh, jij hebt, Michel, uh, wel geprobeerd om misschien nog een eendaagse een, een, een een ervan te maken in het dorp. Dat, dat was nu aan, hè, dat ja. zou nu aankomende zondag zijn. Ja, aankomende okay. zondag. En dat gaat uh, dus de morgen eigenlijk. Ja. Zou het zijn. Oké. Okay. Ja. En kun je vertellen waarom dat niet doorgegaan is? Of wil je daar... Uh, ja, door mijn gezondheid. Ja, gezondheid. Ja. Ja. Gezondheidsproblemen. Helaas heb ik een, uh, weer een hartaanval gehad. Ja, Ach jeetje. Meen je dat? Ja. Ach jeetje. En dat is niet. Uh, dat is niet echt lekker gelopen allemaal. Nee, heel nee. veel. Dus die heel heb beveilig. ik uh, afgezegd. Ja, nee, dat begrijp ik. Want het is, is nogal werk, hè. Ik bedoel. Uh... Eén dag, uh, Eén dag valt misschien nog wel mee. Maar nee, één dag ook. in het centrum is waarschijnlijk nog meer werk... dan ja? een heel weekend. Weet je dat, ja? ja? kijk, als je op een parkeer de Zuid... er staat de slagboom, je ja. hebt je vrijwilligers heb je bij je... Ja. en de mensen weten niet, je doet het al negen jaar... dus de mensen ja. weten wat ze moeten doen. Ja. Als we één dag in het dorp zouden, zouden zitten... Wat eigenlijk mijn wens is. Want dat vind ik enorm gaaf. Ja, tuurlijk, dat het hele dorp stil in het centrum. En er ja. kwam alleen maar oude volkswagens ja, Waar had je rijden. dat willen doen dan? We hadden afgesproken met de gemeente dat uh, bij de Grote Krocht... daar komt een, uh, een hekwerk te staan. Ja. Dus mensen moesten via de Oranje Straat naar binnen rijden. Ja, okay. Dan konden ze de Grote Krocht konden ze op. Dan werden uh -huh. auto's links en rechts geparkeerd alleen de volkswagen werden dan geparkeerd... dan bij de, uh, hoe heet dat, op de rotonde zou er wat komen te staan... in de Kerkstraat en in de Altenstraat zou er ook dus okay. komen te staan. Ja, ja geweldig. Dat zou geweldig. Dat was zijn. helemaal in het begin. hoor. Dat ja, de, ja, ja, ja, ja, de winkeliers ja, ja. Daar hebben we ja. nog niet eens mee gesproken. Ja. Dan, dat is het ding, hoe zij erover dachten. Ja. Maar dat was wel... Uh, ja, dat zou geweldig Het idee komt uit Duitsland vandaan. Dan ja. heb je Hessisch Oldendorf. Dat is een weekend. Ja. Maar zeg ik een weekend? Ja, dat is een weekend. En dat dorp wordt echt dat weekend helemaal platgelegd ja, Van ja. Leven Volkswagen. Geweldig. Zo. En daar staan dan 4.000, 5.000 auto's in het centrum. Dan ja. kom je met je gewone auto ook niet binnen. Ongelooflijk. Iedereen, iedere bewoner, iedere winkelier, alles is Volkswagen. Winkeliers ja, die mogen meedoen. Lucht ja, lucht allemaal allemaal luchtgekoeld. <laughs> Zo. <laughs> ja, elektrische komen er niet in. Hè? Ja, komt ja, komen er niet meer in. Nee. Ja, nee. Maar nou heb jij de laatste 10, 12 jaar natuurlijk meer tegenslagen gehad. Onder andere met, met, met uh, uh, coronaperiode. Dat is ook twee keer niet doorgegaan. Dat nee, ook twee keer niet doorgegaan. Ja, dat is ja. was ook niet allemaal de kon natuurlijk. wel. Ja, maar toch maar dan niet. dan moeten wij politie gaan spelen. Ja, het evenement, dat heb ik altijd gezegd. 10, uh, jaar, 12 jaar geleden... Heb ik, het gezegd. ik vind het altijd leuk om het te organiseren. Ja. Maar komen er te veel regels en moeten we te veel opletten, dan stop ik ermee. Ja, maar leg oké. eens uit, wat is, wat is het hele evenement voor mensen die dit uh, niet kennen? Het is gewoon uh, allemaal mensen die van Volkswagen houden, dus van de oude Volkswagen luchtgekoeld. <lacht> <lacht> Die komen naar zo'n zo zo weekend toe. Ja. En dan is het gewoon gezellig met ze allebei bij elkaar. En kijk, hier mag je dan geen kampvuurtje maken. Mm -hmm. uh, uh, maar op andere evenementen, dan uh, staat de barbecue aan. En je hebt kampvuur. En, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is gewoon een, een, zeg maar een samen zijn van, van enthousiaste Frikes. mensen. Ja, ja. Die, die, ja. Uh... En dat heb je ieder weekend. Mensen ja. staan er helemaal niet bestil. Maar ieder weekend in Nederland heb je zo'n evenement. Ja, en, ja, ja. Dus je kan gewoon ja. in. Uh, januari, februari, dan komen die evenementen weer naar boven. Dan gaat het ja. allemaal weer borrelen. En dan via social media, dus voornamelijk Facebook, zie je de agendapunten allemaal binnenkomen. Ja. En dan kan je daarin, je kan daarin, je kan daarin. dan pak je nog wat in België, en je pakt hmm. wat in Frankrijk en je pakt wat in Duitsland. En dat doe jij zelf ook? Ja. ja. ja. Mooi hoor, leuk. leuk. Hartstikke leuk. leuk. Hoe zie je naar nou de toekomst van, van jouw evenement hier? Ja, Want kijk, vol, volgend jaar is het waarschijnlijk dat terrein ook nog niet beschikbaar. Nou, ja, de, de gemeente gaat, had gezegd dat het uh, voorjaar moet het klaar zijn. Nou, nou, het voorjaar dat is januari, februari, maart. Het moet en aanbesteed wij, worden. Het ging al drie maanden duren, geloof ik dat. En dat dat wij we zitten natuurlijk altijd in april. Uh, ja. Dus ik kan in, in, uh, stel dat het wel klaar zou zijn in uh, februari, uh -huh. janu uh, januari, februari, uh, dat het terrein schoon zou zijn. Ja. kan ik niet in anderhalf maand een evenement neerzetten. Nee, dat is ook... Je je echt en maar daarbij komt ook de nog eens een keer... Ja. dat de spullen die wij huren... zoals een aggregaat en een wc en de douches... en uh -huh. allemaal dat soort dingen... Dan moet je, ga je, je gaat steeds meer zien dat de verhuurders 10% aanbetaald willen hebben. Ja, ook nog een keer. Ja. Dus gaat het niet door, beter kwijt. En wij zijn een stichting en zo'n vette pot hebben we niet hoor. Nee, maar alles wordt duurder ook natuurlijk. Alles wat je huurt wordt duurder. Alles wordt duurder. Ja, ja het is ja. om evenementen te organiseren Dan een moet steeds ik nou, lastiger. Hè? Kijk, wij, ik probeer zoveel mogelijk ondernemers uit Zandvoort erbij betrekken. Aha. Ja. En er is, er is echt wel heel veel wat, wat ze zeggen. Ayo, oh, mis doe maar. Ayo, oh, mis doe maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, en, je hoort niet, zeg maar, net zoals Mike van, van de ja tentenverhuur. Ja, die, die mag even een fairness in krijgen, want die doet zoveel voor het evenement. Hierbij? Ja. ja die, het is, hij helpt met alles, met opbouwen ja, en top. Kijk, die top. tenten die huren wij gewoon van hem, die rekenen we gewoon netjes met hem af. Ja. Maar daaromheen doet hij nog zoveel dingen. Ja. En hij heeft natuurlijk een hele dikke vrachtwagen. Ja. Dus als we gaan opruimen op zondag, dan is hij er ook op ja, zondag. Dat ja. vragen wij hem. Hij komt gewoon. Ja, wel. En dan En dan helpt Wars... hij met de spullen. Ja, maar stel, volkswagen. ik heb een uh, luchtgekoelde uh, uh, Volkswagenbusje. En uh, ik wil daar naartoe. Wat, wat zijn de consequenties voor mij? Moet ik, ja, ik moet er betalen? zo op? Nou ja, iemand anders. Oh. <laughs> ja, mensen betalen ervoor. Ja? ja? ja, ja, ja. Dus je hebt entreegeld. Je slaapt natuurlijk op het terrein. Ja. En we hebben toeristenbelastingen. Maar je, en je slaapt in je busje, Ja. neem ja. ik aan. Ja, ja. ja. Nee, maar er moet door de organisatie ...geld betaald worden hier en daar. Dus dat moet ook... Ja, uh, evenement kost geld. Ja, ja daarom. Ja. Dat, uh, ja. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar, uh, je, betaalt, maar, uh, je kan je inschrijven van, van vrijdag tot en met zondag... ...en dan blijf je twee nachten slapen... ...en dan betaal ja. je even aan mijn hoofd iets voor vier tientjes of zo. Ja, En Dan sta je met je dikke reet op zandvoort... Voor vier tientjes, dus daar heb je het over. Ja, ja nee, En ik dan hebben we het wel. met de bakker hier zo geregeld, met uh, Bertram was het dan. Uh, die doet het ontbijt morgens. Ja, dus mensen, we ja. hebben formulieren. heb ik geregeld met hem. Uh, we krijgen formulieren, daar staat de staan erop. Mm. Uh, daar verdienen wij niks aan, als stichting mm. helemaal niks. Daar uh, geven de mensen aan wat ze willen. Claire, mijn vrouw, die rijdt daar... s'morgens naar de bakken toe, Geweld. die levert het formuliertje in... ...en de volgende morgen staat alles klaar. Ja, ja, ja, nou, en dan ja, ja, ja, dan rijden we ja, ja, terug naar het evenement... Ja. ...er staat een ja. bank en daar staan ja. de spullen staan erop ...en mensen komen het allemaal op. Ja, ja mooi, leuk, hoor. dat het mooi. gaat. Ja, ik heb het al eerder gezegd... ...het is gewoon een heel aaibaar evenement, weet je wel. Ja, en, het is uh, het. Ja. Eh, het is heel jammer dat het dit jaar weer niet doorgaat. Ja. En, uh, ja, uh, misschien volgend jaar. Ja, god. Maar dan kan je het niet verplaatsen naar het najaar, volgend jaar? Ja, dat hebben we natuurlijk één keer gedaan, dat was in september. Ja. Maar september is na de vakantie. Ja. En ja. zijn er zijn zoveel evenementen. Dat is waar. Ja. Oh, dus dan ja. moet je al gaan kijken hè, waarop, in de evenementagenda ja. van, van, van luchtgekoelde evenementen. Ja. welk weekend er eventueel nog vrij is. Ja. Daar kom je niet uit, want er zijn, op dat moment dat wij het willen, zijn er nog drie, vier andere evenementen. Uiteraard. Ja. Ja. Ja. Nou, in april, wij zei, Iedereen weet gewoon dat Vindt het Zandwoord altijd in april is. Dus het mm -hmm. eerste luchtgekoelde evenement. Is. Eerst een luchtgekoelde buitevenement. Ja, en iedereen antwoord. zegt van ja, nee, dat ja. is voor zandvoort. Ja, ja, begrijp ik. Nou ja, goed, uh, we hopen dat het uh, weer terugkomt, hè, want dat uh, wil iedereen eigenlijk. En uh, we wensen er heel veel succes mee. Het uh, gaat goed komen? Ja, lijkt me wel. En uh, zeker sterker met je gezondheid. Maar ja, gaat... zeker. Hebben jullie nu een taxi voor terug? Ja. Nee. Kijk, ja, nou, dat had eigenlijk wel uh, gemoeten dat hij even een taxi uh, terugkreeg. We krijgen nog één plaatje en dan gaan we naar de rest van de evenementen. Want uh, buiten vintage et Zandvoort uh, is er uh, elk jaar wel heel veel andere dingen ook te beleven hier in Zandvoort. Daarover meer naar deze. zie ik van alweer een tijdje geleden. De Nederlandse band uh, Ten Sharp hoorde je met hun uh, debuutsingel... en ook een uh, hele grote monster hit single in uh, de top 40, uh, Dolly. Ja, en jij kon oh, lekker meezingen met jou. Oh, heerlijk. Ja, heerlijk, het, ook, het blijft ik, een lekker nummer. Ja, maar ook zo'n nummer waar je heerlijk je uit volle borst mee kan galmen, weet je wel. Ja, echt lekker. Het is ook zo. Ik denk ook dat uh, onze luisteraars lekker meegedaan hebben. Goed zo. Ja, we gaan, we gaan het even over uh, nou ja, andere dingen. Over het evenement. daar waren we gebleven. Ja, zeker. Ja, want dat had ik beloofd. Ik zou nog het een en ander vertellen. We hebben vanavond nog één uh, uh, avond uh, toneelvereniging Wim Hildering te gaan. Die brengen een stuk vanavond. Gisteravond hebben ze dat ook gedaan. En het is in zoverre dit keer totaal anders. Het is drie in één. Het zijn drie kleine... Eén acteurs, zeg maar. Totaal verschillend van elkaar. Maar dus wel heel verfrissend. En uh, weer natuurlijk met de nodige humor gebracht. In de honderdrollen? Oh net ja, over... ja, we zouden nog even... Ja, dat is namelijk een hele deftige dame... die, uh, die uh, door de chauffeur naar... Ik ga er niet te veel over vertellen. Naar, naar het park gebracht werd... en daar uh, de kleine hondje Fifi liet uh, poepen. En die weer zo de auto inging. Wat niet geaccepteerd werd door een andere mevrouw op de fiets. Die ging er achterna. Dat is uh, niet lekker afgelopen. Maar uiteindelijk resulteert dat in uh, een boel hilariteit op het toneel. En uh, ontzettend goed uitgevoerd. En uh, heel veel lachsalvo's in de zaal. Dus ik zou zeggen, mocht je nog een kaartje voor vanavond kunnen bemachtigen? Ja, zijn ze mocht nog, die hè? Weet ik niet. Voor vanavond Even weet ik proberen. niet. proberen. Er waren gisteren nog een paar plaatsjes over. Uh, dus gewoon proberen. Het is de moeite waard. En het is natuurlijk ook de laatste keer in de krocht hè, van Wim Hildering. Ja, net Want, als uh, vorige week. Jess in de krocht. Jess was ook de uh, uh, laatste, ook laatste keer. Ja, het worden allemaal afscheidjes nu. Um, Oké, okay, dus dat voor vanavond. Uh, ga kijken. Uh, dan 3 mei hebben we uh, onze lokale acteur Fred Rozenhart. Die uh, brengt dan uh, in het kader van de 4 mei herdenking. Hè, wat voor de Joodse mensen dit jaar niet op 4 mei valt. Want dan is het Shabbat. Dus dan uh, kan er niet herdacht worden. Dus of het is verplaatst uh, naar 3 mei en bij sommige uh, organisaties en dergelijke op 6 mei. Uh, in ieder geval, dus in het kader van de herdenking op 3 mei brengt Fred Rozenhart een uh, toneelstuk. En dat gaat over de familie Waterman tijdens de oorlog en uh, wat daar allemaal mee gebeurd is. Kunnen we ons wel ongeveer voorstellen hoe dat is afgelopen. Die voorstelling heet Foto's die verva vervagen speelt 25 jaar na de oorlog. Het is vrijdagavond 3 mei. Uh, bent u dan van harte welkom in het Zandvoorts Museum. En de voorstelling is van 7 uur tot 9 uur. Toegang is gratis, maar u bent wel verplicht zich aan te melden. En dat kan via info-apenstaartje-zandvoortmuseum.nl En wat je net zei, betekent dat, dat de herdenking bij het Palace Hotel op 4 mei? Wordt ja, Dat het dit jaar niet doorgaat op 4 mei. Nee, de herdenking bij het Joods monument... zal ook plaatsvinden op 3 mei om 12 uur. Oké. Okay. Ja, ja. Bij deze. Uh, ja, ja, waarvan akte. Uh, dan hebben we het volgende. Uh, mini Zandvoort. Dat uh, is een, een, een leuke manier voor kinderen... om uh, Zandvoort te, te leren kennen. Je kunt dan uh, met... Uh, met een QR-code door het dorp uh, gaan. En dan uh, is het een route waar 15 miniaturen in verstopt zijn. En uh, met die QR-code die je meekrijgt... kun je van alles leren op de plek waar je staat... van de geschiedenis van Zandvoort. En de route is beschikbaar voor 2,50 euro... bij het Zandvoortsmuseum in het Nederlands en in het Duits. Kijk eens aan. Jazeker. Dan hebben we uh, vandaag ook... Um, en morgen de Benelux Open Races. Op het uh, CM-circuit Zandvoort zijn onderdeel van het kampioenschap van de VW Fun Cup Benelux. En die klasse doet zeven verschillende circuits aan in de omgeving van de Benelux. En dit weekend dus in Zandvoort. Ehm um. Dan hebben we nog de bunker tentoonstelling. Ja, nou ja, we hadden net uh, Vintage uh, at Zandvoort. Ja, ja De kever die speelt ook een uh, rol uh, bij uh, dit evenement op het circuit. Is dat zo? Dus uh, de luchtgekoelde kever. Ja, de kever races. Oké, oh, dus, uh, okay, leuk. Dus wat uh, dat is wel toevallig dat dat uh, nu nou, uh, ook uh, plaatsvindt. Toeval bestaat niet, zullen we maar denken. Zeker. Ja, toch? Uh, dan hebben we natuurlijk nog de bunker tentoonstelling. Die loopt tot 30 juni um, en dat gaat ook via het Zandvoortsmuseum uh, om, uh, om die bunkertentoonstelling te zien. kost €6,50 aan entree. En um, de, daar kunt u ook bunkerwandelingen gaan doen. En uh, dan gaat u uh, via, met een gids uh, gaat u langs de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En daar ook is de prijs 8 euro per persoon voor kinderen 5 euro. En de data zijn 25 april, dat is al volgende week. 23 mei, 6 juni en 20 juni. En dan wordt er gestart vanaf de Zandvoortselaan 130a... bij de ingang van de duinen om 4 uur. Inschrijven kan ook voor deze wandelingen via info.zandvoortsmuseum.nl Dan hebben we natuurlijk nog de hartstikke leuke pop-up expositie van... Uh, Donna Corbani, zij heeft het denk ik bedacht samen met, uh, met uh, Fred Rozenhart. Ook hij exposeert. Er zijn nog wat uh, tekenaars en schilders die daar exposeren. En um, in het weekend uh, kunt u daar terecht in het raadhuis, het oude raadhuis van Zandvoort. En iedereen die wil exposeren is van harte welkom. Dat is gratis. Je hoeft er niet voor te betalen. Okay. En in de hal, als je dat zou willen... en je hebt een paar liedjes ingestudeerd die je wil laten horen... mag je ook wat muziek komen maken. Dus. Leuk. De dus benedeningang bij de Halterstraat. Dan ben je van harte welkom. Ja, zeker. En uh, dat was het zo'n beetje, want ik, ik zat te denken, we hebben natuurlijk ook uh, Koningsdag wat eraan komt. Maar ja, misschien uh, kunnen we daar even beter apart wat aandacht aan besteden. Doe we zeker toch? en zomerstart uh, doen we ook uh, straks wel even. Zomerstart even apart of zo? Ja, zal het... nee, ja. we doen doe straks, want uh, ja, ja, we gaan uh, uiteraard weer even naar het uh, voetballen toe ook. Want uh, we zijn heel benieuwd hoe het uh, daar op uh, Duitjesveld gaat. Maar eerst krijg je deze plaat nog een lekkere gouden oude. Uitgekozen door ons collega Fred Hey. Hij is helemaal blij met deze plaats. The Tramps. <tied> Disco-klassieker van de Tramps. Hoe is het op het uh, Duitsersveld? Uh, Piet, nogmaals een nou, goedemiddag trouwens. Goedendag. Ik sta hier in de buurtje regenet en uh, we staan hier aan de zijlijn. Ik sta hier vlak bij uh, onze vriend Luc steentjes die gaat de bal ingooien. We zijn uh, de, na de rust goed gestart en we staan ook met 2-1 voor. We uh, maakten in de 49 e minuut een hele mooie aanval van, uh, van Raymond Lagerbrug naar Fernando Lewis. Fernando zag de vrijstaande Jelle de Haan voor de tweede keer. Die kon de hoek rustig uitzoeken en die scoorde be beheerst. Scoorde hij 2-1. Dat was in de 49e minuut. Daarna nog wat kleine kantjes. Ook voor Zandvoort nog een keer. Maar nog een keer Lewis. Nog een keer een schot van Iepenburg net naast. Het dus blijft 2-1. Maar ook tussendoor een heel gevaarlijke uitval van VSV. In ongeveer de 60e minuut. We zitten nu in de 62e minuut. En die 60e minuut was een scrimmage voor de volgende Zandvoort. Maar onze keeper, Nicky, die, uh, Nicky Groot, die, uh, Mickey Groot, die kon uh, de bal pareren. Hij eindigt in een corner, maar het is een dus echt, Nu weer een aanval van VSV, komt een corner van VSV. Ondertussen weer een bui, dus echt, het weer is echt verschrikkelijk af en toe. Het is dus nu echt een bui met een harde noordenwind. Echt niet aantrekkelijk om op de te staan, maar ja, we moeten wat proberen. hebben. Nou, we zijn blij dat jij het doet, uh, Piet. Ja, en Menno Ingenburg is in de rust ingevallen voor onze vriend uh, Otten van, uh, hoe heet die, die is vertoet, die is eruit. En, oeh, scrimmage bij ons voor de wel net weer weggewerkt. Het VSV geeft zich nog niet gewonnen, beslist niet. Daar gaan we weer. Louis aan de bal van Zandvoort. Die is echt vreselijk goed. Oh, overtreding. Vrije trap van Zandvoort op de middenlijn ongeveer. Ik denk dat het een goed moment is om even terug te gaan naar de studio en dat we straks kunnen oppakken. Ja, als er wat, wat moois gebeurt, bel ik en dan brengt jullie direct op de hoogte, ja? ja? Heel fijn Piet, dankjewel. Hè. Eh, goed nieuws in principe natuurlijk, 2-1 ja, op dit moment. Ja. Mooi, ga zo door. <laughs> Tot zometeen, hoi. You need a trip, cause he's now worth the misery and pain. Just remember how he would tell you lies, and then pretend that everything is so sweet. Why should you sacrifice if you're not satisfied? He's just a kid. Lekker, hè? Deze zingen we uit de jaren 80 van de horen daar met uh, Girlfriends op het uh, zandsport. We zijn 24 uur per dag. En uh, ja, de zomer uh, gaat zo'n beetje beginnen. En dat betekent ook tijd voor zomerstart. Jazeker, een nieuw evenement om uh, te vieren dat de zomer gaat beginnen en dat het dorp weer gaat bruisen. En de aftrap heet dus inderdaad Zomerstart Zandvoort. Vindt plaats op 10, 11 en 12 mei op het uh, Badhuisplein. Daar komt een hele grote tent te staan en er komen uh, drie dagen komen er feesten. En het leuke is dat vrijdag bijvoorbeeld, vrijdagavond, is het specifiek voor jongeren onder de 18 jaar. En dat is dan ook een fris party. Hè? Dus alleen fris dranken. Dus ouders hoeven zich geen zorgen te maken. Wordt geen sterke drank geschonken. Toegang is 7,50 euro. Ja. En wie komen daar? Niemand minder dan DJ Lady Mix. De Zandvoortse DJ Mick. En... Siggy en Dins. Wow, dat zijn ja. grote, grote namen. Jazeker, jazeker. Dus, uh, jongens, als jullie ze live willen zien... ze zijn niet veel hier in de omgeving. Meestal moet je heel ver wegrijden om ze te zien. Maar uh, 10 mei dus... op eigen... Op, op, ja, hoe noem je dat ook weer? Een thuiswedstrijd spelen ze dan. Dat, die zocht ik. Dan gaan we naar zaterdag. Dan komt er ook een riante feestavond. Maar die is voor de 18+. Plus. Toegang is 17,50 en optreden uh, kun je verwachten van Senna, Pascal Redeker en uh, Sven Versteeg. En niemand minder dan Django Wagner, je had het er al over, en Robert van Hemert. Dat gaat ook een hele mooie avond worden. En dan zondag wordt afgesloten op moederdag uh, met uh, Walter Kroes. Wolter Nou, kijk, ja, die hey, kennen we hey. allemaal natuurlijk. Hè? Klinkende naam, hè? Ja, het is En dat is, uh, is ook een loterij. En Captain Midnight, die zal er ook zijn. De toegang is dan uh, 17,50. Maar je kunt ook een, een, een, een kaartje kopen voor zaterdag en zondag. Dan betaal je 30 euro. Uh, als je nou naar die site gaat, zomerstartzandvoort.nl. Uh, dan zie je vanzelf een knop waar je de tickets kunt bestellen. Dus ga kijken op uh, ind inderdaad internet op zomerstartzandvoort.nl... voor meer informatie over uh, dit geweldige festijn... wat gaat plaatsvinden op het uh, Badhuisplein. Ja, nu kan het nog voordat het helemaal volgebouwd wordt natuurlijk.